Vijf uur Jan van de Putten met het NOS-journaal. Parlementsleden van de Britse Defensiecommissie... vliegen volgende maand naar de Falklandeilanden. eilanden Ze bezoeken militaire installaties en ontmoeten ook prins William... die er is gestationeerd als helikopterpiloot. Tussen Groot-Brittannië en Argentinië is de spanning rond de eilanden flink opgelopen. Op 2 april is het 30 jaar geleden dat ze een korte oorlog om de eilanden uitvochten. Die werd door de Britten gewonnen. Argentinië vindt nog altijd dat het recht heeft op de eilanden. De president Kirchner zei vorige week dat de Britse provocaties ernstige risico's opleveren voor de internationale veiligheid. Amerikaanse aanklagers hebben een Pakistanse gevangene in Guantanamo Bay in staat van beschuldiging gesteld. De 31-jarige Majid Khan wordt beschuldigd van het voorbereiden van aanslagen in de VS. Hij zou hebben samengewerkt met Al-Qaeda en verder zou hij hebben geprobeerd een moordaanslag te plegen op de vroegere Pakistanse president Musharraf. Kan woonde sinds zijn tienerjaren in de Amerikaanse stad Baltimore. Het is de eerste keer dat een Guantanamo-gevangene wordt aangeklaagd sinds het aantreden van Obama. De president beloofde de gevangenis te sluiten, maar dat is tot nu toe niet gebeurd.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 In de achtste finales van de Champions League zijn gisteravond twee wedstrijden gespeeld. Titelverdediger Barcelona won met 3-1 bij Bayer Leverkusen. En Olympique Lyon versloeg in eigen huis Apuel Nicosia met 1-0. De returns zijn over drie weken. Dan is weer nog vannacht bewolkt. Alleen in het Noordoosten opklaringen en vrij veel wind. Overdag in de zuidwestelijke helft van het land regenachtig. In het Noordoosten opklaringen en ook een bui. Veel wind en het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het Kameran Oela en Ingelu Stol. Goedemorgen, u luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is... op deze woensdag de 15e van de februari van 2012. Wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek... Komend u hoort u. Alles over een scholenrail in kerkraden. Onze huiscolumnist Duco Hoogland met een boodschap voor Geert Wilders. En blikken we uitgebreid vooruit op het debat over Netcar in de Tweede Kamer vandaag. Maar we beginnen met een nieuw initiatief. Lef moet lonen. Zo heet een kerstverse website, die belooft dat ze de meest directe lijn met Politiek Den Haag zijn. En dan speciaal voor ondernemers. De initiatiefnemer voor de website is Onno Aarden. De voormalige hoofdredacteur van Miljonair startte de site in opdracht van de VVD. Hij zit natuurlijk bij ons in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Straks willen we natuurlijk meer weten over Lef moet lonen. Maar eerst even over u. U was hoofdredacteur van Miljonair. Misschien ja, zeg maar gewoon je hoor. We kennen elkaar al vijf minuten. Um, of ik het mis? Nou, nauwelijks eigenlijk. Ik ben sinds augustus vorig jaar weg bij, bij GMG. Ik deed dan nog wel wat meer dan dat blad miljonair alleen. Maar uh, ben, en, en ben zelfstandig ondernemer. Ik heb een BV opgericht. Die heet Inhoudelijke Zaken. Moest er zelf ook aan winnen. En uh, doe naast uh, deze site uh, ook PR-werk en wat schrijfwerk ook. Wat boekjes in de maak. En uh, op een of moment kwam de, het hoofdbestuur van de VVD... waar ik al een paar jaar lid van ben, die kwam daarmee toe. En die zei, oh, we moeten iets doen met uh, aan de ene kant een clubje mensen dat we hebben. Lef moet lonen heet dat. En aan de andere kant met al die ondernemers in Nederland... die zich maar niet gehoord voelen door Den Haag. Kun je daar niet iets voor bedenken? En toen heb ik het... Uh, ja, ik mag het zeggen van mezelf, hè? op dit ontijdelijk uur. Uh, uh, briljante idee verzonnen om een website te starten. En die heet levmoedlonen.nl. En daar dat, dat is maar één doel eigenlijk van die website. Dat is die ondernemers in rechtstreeks contact brengen met uh, Kamerleden. Met ja. alle individuele. Tweede Kamerleden van de VVD. Nou, over dat briljante initiatief gaan we het zo meteen uitgehaald met je uh, hebben. Je gaf net al aan, je bent al een paar jaar lid van de VVD. Waarom ben je ooit lid geworden van die politieke partij? Ja, ik zeg wel eens dat ik liberaal ben van geboorte. Um, zo voelt het ook een beetje. En een paar jaar geleden liep ik in, in Den Haag bij een lezing van, uh, van Ajit Bakas. Dat is een, een beroemde trendwatcher ja. en ook VVD-lid. Uh, liep ik iemand van de permanente scoutingcommissie tegen het lijf. En ik was rond de veertig. Ik vond net van mezelf dat ik uh, wat anders moest gaan doen... dan mijn eigen achtertuin de hele tijd aanharken. Uh, met andere woorden, mijn eigen leven was al goed op orde. Mm -hmm. Maar ik vond het wel tijd worden om me wat breder in te gaan zetten... voor de maatschappij. En toen kwam ik deze meneer tegen het, uh, liep ik tegen het lijf. En die zei, nou Onno, misschien moet je eens gaan praten met mensen. En ja. dan kom je in het wonderlijke circus, dat uh, politiek heet. Precies. Um, en uh, dan praat je eens met die en dan hoor je eens van die. En uh, tot mijn uh, stomme verbazing werd ik een jaar geleden op maandagavond om half tien gebeld. Door een donkere stem. Het was niet Ivo Opstelde overigens, maar die, die, die kondigde aan dat ik op de kandidatenlijst ja, stond. Van, uh, dus was ik ineens kandidaat Kamerlid. En Net... hoe voelde dat dan? Dat, nou, dat wil je niet weten. Het was uh, uh, uh, buitengewoon uh, prettig. Nou ja, eerlijk gezegd, de serieuze antwoord is, ik, ik, ik had het niet echt verwacht. Want je praat dus met mensen en uh, kennelijk val je dan een beetje op. Ik zeg een beetje omdat ik op plaats... 47 terecht kwam van die uh, kandidatenlijst. Dus het was niet meteen hè, top, top 10 materiaal. Maar het was ook wel weer heel, uh, heel leuk. Dus ik mocht zelfs uh, een, een paar dagen mee op campagne en zo het land in. Maar en... de tijd vliegt, want het is alweer uh, twee jaar geleden. Het voelt voor jou zelfs als het een, uh, alsof het een jaar geleden is. Wat, van huis uit. Anderhalf, want, anderhalf. want je bent uh, uitgever uh, ja, geweest. Was... En, en nu ben je zelfstandig ondernemer. Wat ben je eigenlijk van huis uit? Wie is onder aarde? <laughs> Ja, het is wel een beetje tijdstip voor, uh, voor dit soort vragen. Ja, wie ik ben. Uh, ik denk dat ik een geboren optimist ben. Die uh, zijn passie tot zijn uh, hobby en later tot zijn beroep heeft gemaakt. En dat is, uh, dat is mediawerk. Dus proberen om... Uh, ik heb heel lang met de radio gezeten. Ik heb uh, blaadjes gemaakt. Ik heb stukken geschreven in de krant. Mm -hmm. uh, allerlei... Uh, Clubjes aangestuurd die dat dan vervolgens ook weer gingen doen. Dan word je al heel snel, uh, dat heette creatief directeur en uitgever en zo. En voor je het weet uh, ja, heb je een carrière opgebouwd. Ja, dus allerlei dingen in de media gedaan. Nu zelfstandig ondernemer en die website, dat briljante idee zoals je dat net zelf <laughs> aangaf. Lef moet lonen, een, een, een nieuw elan voor ondernemers. Een direct linkje met Politiek Den Haag. Hoe dat dan precies werkt, daar gaan we het zo meteen over hebben. Het is 7 minuten over vijf uur, luistert naar Nu al wakker. En terwijl het grootste deel van de Nederlanders nog op één oor ligt, wordt het andere deel wakker. En zijn de kranten alweer op weg naar de kiosk. We nemen ze alvast met u door. Te beginnen met de Volkskrant Kees Dorrestein. Het meldpunt van de PVV over Oost-Europeanen zou de export naar Polen in gevaar brengen. En het Nederlandse bedrijfsleven zou last van imago-schade kunnen krijgen. Ondanks dat premier Rutte dinsdag nog de volle laag kreeg in de Tweede Kamer... weigert hij nog steeds om afstand te doen van het meldpunt. Initiatiefnemer Geert Wilders is hoogst verbaasd over alle commotie. Aldus de Volkskrant. Ook de trouw opent met het meldpunt. We kunnen werken waar we willen, laat hun tulpen maar verwelken. In deze quotes vullen het stuk van Polen-correspondent Ecke Overbeek. Overbeek doet uitgebreid verslag van de reactie van de gewone Pool op het meldpunt. Ook de mening van de Poolse overheid komt aan bod. Het spoordebat in de Tweede Kamer ziet het vandaag de voorpagina van de Spits. Het nieuws dat een deel van de Tweede Kamer de conducteurs wil dwingen tot een rondje om de kerk zorgt voor veel gemopper. Vooral de vakbonden zijn furieus tegen het plan waarbij conducteurs tijdens extreem weer pendeldiensten moeten gaan rijden. Dat is onacceptabel en niet nodig als de infrastructuur op orde is, zegt VVMC-bestuurder Wim Eilert. In de Telegraaf van vandaag een artikel over de machtsstrijd binnen de katholieke kerk. Een anonieme kardinaal vertelt uitgebreid over de enorme chaos die er heerst binnen het Vaticaan. Paus Benedictus is de controle volgens de kardinaal volkomen kwijt. Geen enkel geheim binnen de muren van de kerk zou veilig zijn. Dankjewel Kees Dorenstein. Tot zover het krantenoverzicht. En, en Deze onderwerpen en andere onderwerpen vandaag natuurlijk uitgebreid in de kranten. Um, we gaan zometeen naar Kerkraden, dat ligt in Limburg, want daar is van alles aan de hand. En komend weekend reizen veel meer mensen naar Limburg, want daar is het carnaval. Dit is Robin Hersen uit Limburg, wakker voor de wekker. Ik huur mooie muziek, in het donker achter de ding. En de dag verandert van kleur en in humoer. De De zilverboelenten, al verhaalt hij Toen in het begin en ik wandel door een tuin, geen mokje aan de lucht geen een hond in aandacht vrucht geen blad dat lucht, Ik word la. We besmaakt er de postbode heet het Madrid en een vrolijk en op de wat en geluk. Ik rijd in de volle groen. Daar asperges is weer hier. Ik bel en ik reizen weer krachtwaard en plezier. Ik word waar. Cool. Verse rode koel, cool. Nina Merkel trein. Samen langs de Rijn, in Indianen op de weer maakte alles minder recht. Is gewassen bellen spreid, Ossenworst, blutje ijs, zonlicht door het boeienraad. Toen de regen kwam, te lang weg gewest. Symfonie,orkest in de keuken lekker lij, Ruken aan een uit, Volle tinkwater pret samen in de wereldbed. Voor die wekker, ik moet nog werken aan mijn Limburgs accent en Hezen op Radio 1. Lef moet lonen, zo heet een kersverse website... die belooft dat ze de meest directe lijn met Politiek Den Haag zullen zijn. En dan speciaal voor ondernemers. Initiatief neemt voor de website is Onno Aarde. De voormalige hoofdredacteur en uitgever van Meuner... startte de site in opdracht van de VVD. Hij zit dit uur bij ons in de studio. Goedemorgen Onno Aarde. Daar zijn we weer. Lef moet lonen. Welk Lef moet lonen? Uh... Het lef van ondernemers. Uh, ik hoop dat wie nu luistert, uh, ik, ik neem aan dat die nu luistert, uh, zo'n ondernemer is en zich aangesproken voelt in veel gevallen. En de mensen die voor dag en dauw op pad zijn, dat noem ik lef. Uh, mensen die uh, proberen om van niets iets te maken. Mensen die innoveren. Mensen die zorgen dat andere mensen aan het werk komen. Ja, ik vind dat ondernemers de motor zijn van de economie. Ja, er kan wel een overheid overheen en er kan wel allerlei bemiddelaars en consultants bij komen. Dat zal allemaal best, maar de ondernemer, de man of vrouw die iets gaat ondernemen, dat is, ja, dat is de basis van de economie. En dat noem ik lef hebben. Maar Je dat kan... lonen is toch al dat als iemand lef heeft en onderneemt... dan daar geld mee verdient? Of, Klopt. Of moet het ook nog wel op een andere manier lonen? Ja, en de, dat is uh, omdat Den Haag een luisterend oor kan bieden uh, aan die ondernemers. Hm. Uh, de politiek en de ondernemers uh, die verstaan elkaar... Matig. Dat merk ik wel eens. Want ik kom wel eens in Den Haag. En dan praat ik wel eens met kamerleden. En die zeggen ja, goed, we zitten nou eenmaal vast. Aan dat vaste parcours van, van, van, van de kamerdebatten. En commissiezittingen. En dat soort zaken meer. Uh, ons. We willen het niet, maar we raken een beetje kwijt wat er in de echte mensenwereld gebeurt. Hoe kan dat? Ja, dat, dat, dat heet de Haagse Kaarsstop. Ook mensen die echt uit het bedrijfsleven komen, eh, Kamerleden, die zeggen, ja, we moeten alle zeilen bijzetten. Om op maandag en vrijdag zijn dat geloof ik de dagen dat je het land in, in mm -hmm. mag als Kamerlid. He, want dinsdag, woensdag en donderdag moet je dan in Den Haag zitten voor de stemmingen en zo. Uh, maar dat het ze heel veel moeite kost om. Uh, echt in contact te blijven met, die, met de achterban. En voor de VVD geldt met name dat ondernemers heel belangrijk zijn... Hè? Als, als, uh, ja, als achterban. Dus uh, vandaar het idee om uh, nou ja, middels het internet uh, iets te gaan, uh, gaan doen... Voor, uh, voor, uh, ook, voor ook een beetje voor de Tweede Kamerleden van de VVD... die uh, ja, eigenlijk de vragen van ondernemers via die website... op een presenteerblaadje krijgen aangeboden... en zo een beetje hopelijk weten wat er speelt. En wat zien we dan precies op die website? Hè? Want je geeft aan vragen van ondernemers. Ondernemers kunnen hun vragen op de website stellen. Dus het is eigenlijk gewoon een soort forum. Ja, dat is www.levmoedlonen.nl. heel eenvoudig. Die, die naam die komt over zo van, van, van jaren geleden. Dat, dat was nou eenmaal zo. Levmoedlonen. Ja. Dus ook een beetje een antwoord op je vraag. Wat je daar ziet is heel simpel uh, een, een paar blogjes... Maar vooral ook een knop. En als je op die knop drukt met je, met je uh, cursor. Nou, cursor. niet met je muis, oh ja. aan, want dat, dat gaat mis. Met je cursor. Dan, uh, dan kom je terecht bij in een, in een formuliertje. En dan kun je gewoon je vraag stellen. En ook uh, via een pull-down menu. kun je het uh, Tweede Kamerlid van jouw keuze daarbij al meteen uh, uh, kenbaar maken. En dan zorgt een redacteur... Daarvoor dat die vraag ook bij het Kamerlid terechtkomt. Nou staat of valt het succes van deze site natuurlijk met... of die Kamerleden meedoen. Exact. Ja, want wat heeft de politiek hier nu aan? Nou, veel Kamerleden zeggen het tegen mij... ik zou het wel prettig vinden hoor, om iets meer geluid te horen uit, uh, zeg de, uit van mijn achterban. Uh, te weten wat er echt speelt. Heel veel politici die maken dat natuurlijk al mee. Die staan op maandagavond op, in, in zaaltjes. Nou, een beetje zoals deze. Uh, voor de luisteraars. Een paar vage lampjes. En een, een, een, een, een, echt een kakofonie aan lampen trouwens hier. En een systeemplagontje en, ja, en wel zo. Het is wel goed om uit te leggen voor de luisteraar... dat we uitzenden vanuit de, de Radio 5 Nostalgia Studio. Dus het oh, is dat is een het. nostalgische ruimte. Want oh. Radio 1 Studio wordt in de nacht uh, verbouwd. Van. Ik zie, ik zie hier ook een, radio, een hele oude radio staan ja. die mijn, mijn, mijn grootouders vroeger nog hadden, geloof ik. Nou, kijk, nostalgisch. Mono, nostalgisch, maar goed, nostalgisch. Maar dat maar, soort, dat soort zaaltjes, dat soort zaaltjes. Daar staan dan politici ook uh, door de week wel eens met ondernemers te praten. Nou, dit is een extra tool, heel modern gezegd, een extra middel voor die politie om echt te horen wat er, wat er, wat er speelt. Hm. Alleen het is aan de politie om daar ook antwoord te geven op de vragen die binnenkomen. Het is aan de ondernemers om die vragen zo concreet mogelijk aan het Kamerlid van hun keuze te stellen. En dat kan. Ja, nou, dat, dat kan dan. En wat dan die vragen zijn, of al vragen inmiddels binnen zijn, daar zijn we natuurlijk ook benieuwd naar. Dat mag je ons zo meteen gaan vertellen, want je zit... Het hele uur nog bij ons in de studio. Gezellig. Onno aarde van de website Lef moet lonen. Het is inmiddels 17 minuten over 5. U luistert nog altijd naar Radio 1, nu al wakker. 4000 jongeren in kerkraden komen misschien zonder school te zitten. Dat is het probleem als minister van Bijsterveld... de Stichting Voortgezet Onderwijs Kerkrade geen toestemming geeft... het Nova Rolduk College op te starten. De huidige school, het Charlemagne College, verlaat Kerkrade... en dus vindt de stichting dat er een nieuwe school moet komen. Maar de minister vindt dat dat niet kan op basis van grondslag die de school kiest. Een bijzonder neutrale school. Vandaag wordt het voorstel behandeld in de commissie van de Tweede Kamer. En Harald Schreuder is van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kerkraden. En hij is daar vandaag, vandaag natuurlijk bij. Meneer Schreuder, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom kan de school er nu niet komen op basis van de bijzondere neutrale grondslag? Ja, er is ooit in de wet opgenomen dat een aanvraag voor een school moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. En die voorwaarden die kijken heel sterk naar de grondslag die een school heeft. En die regels kijken vervolgens nog eens een keertje naar hoe je kunt onderbouwen hoe de leerlingen van die grondslag, voor die grondslag aanwezig zijn in een bepaald gebied. En op de een of andere manier zijn die regels zo opgesteld dat dat niet meer voldoet doet dan tegenwoordig uh, gebruikelijk is. De mensen kiezen niet meer primair voor een grondslag uh, als ze naar de school kijken, maar ze kiezen vooral voor dat de kwaliteit van het onderwijs goed, goed is. Uh, het rare daarvan is uh, dat wij dus volgens de minister maximaal 130 leerlingen zouden kunnen krijgen, terwijl wij, als wij goed kijken naar onze bestanden, uh, al 430 aanmeldingen hebben op dit moment mm -hmm. uh, in deze fase. Dus uh, daar, daar zit op de ene nu is er ook een burgerinitiatief geweest om de school er toch te krijgen. Hoe belangrijk is dit nu voor de bewoners van Kerkraden? Hoe speelt dit? Ja, een school voor het gezet onderwijs is natuurlijk essentieel voor de gemeenschap. Een school heeft natuurlijk veel meer dan alleen maar lesgeven te betekenen, het is ook een economische factor. Het is voor mensen. minister de wet omzeilen? Uh, ja goed, de, de minister zelf moet natuurlijk primair de wet toepassen, maar we zitten, we zitten straks bij een debat dat daarover gaat in de Tweede Kamer, waar de Tweede Kamerleden natuurlijk wel een oproep kunnen doen aan de minister om nog eens een keertje nieuw, opnieuw naar die situatie te kijken. We kunnen ons ook niet goed voorstellen, dat zal ook straks ons blij door zijn als we met de minister mogen praten, dat een minister die zegt van ik wil ook de betrokkenheid een belangrijk element laten zijn ik wil dat duidelijk een belangrijke element in het voortgezet onderwijs uh, wordt. Dat, dat zo'n minister zal zegt, op basis van ouderwetse regeltjes. De school die dat allemaal probeert in te vullen, ja, daar, daar geef ik geen toestemming aan. Dus wij gaan er eigenlijk vanuit, als de Tweede Kamer daar straks over Wat zou de minister kunnen bezielen om zo dwars te liggen? Nou ja, de minister moet natuurlijk, dat was net de kern van de vraag ook. De minister moet natuurlijk primair de wet toepassen. Exact. Dus in eerste instantie heeft ze daarna gekeken. Mocht dat wel gebeuren en in het beste scenario er wordt er een toestemming gegeven, zijn jullie er dan klaar voor? We zijn er helemaal klaar voor. We zijn natuurlijk ondanks het feit dat wij tot nu toe geen toestemming hebben gekregen, gewoon bezig met uh, het organiseren van alles wat nodig is. u bent er helemaal klaar voor de laatste zin viel een beetje weg, maar een bijzonder neutrale schaal. Dat is de grondslag. Dat is waar het over uh, gaat. Het burgerinitiatief wordt vandaag behandeld door de commissie onderwijs van de Tweede Kamer. Uh, Harold Schreuder van de stichting die betrokken was bij dat hele burgerinitiatief. Dank voor uw toelichting. Het is zeven minuten voor half zes. U luistert naar nu al wakker op Radio 1. Zometeen horen wij iets wat wij natuurlijk altijd willen weten op de vroege ochtend: het weerbericht. Maar eerst naar gaan wij naar de vraag die niemand durft te stellen. of de vragen die gesteld worden, maar waar we het antwoord niet op weten. Nou, wij hebben daar een verslaggever voor, Cecile van de Grift, en Wij sturen haar elke week op pad met een vraag. En deze week is zij bij een hele bijzondere mannenbezoek. De een piest bijna in zijn broek van het lachen om een grap, terwijl de ander er geen zak aan vindt. Daarom vraag ik me af: bestaat er een grap die iedereen grappig kan vinden? En aan wie kan ik mijn vraag nou beter stellen dan aan cabaretier Guido Wajers? Guido, bestaat er een grap die iedereen leuk kan vinden? Bestond hij maar. Nou, ik geloof er niks van dat hij bestaat. Maar als hij zou bestaan, dan zou ik hem zelf heel graag bedacht willen hebben. Er zijn op deze wereld zoveel verschillende culturen. En ik geloof nooit dat een aboriginal in Australië... Het iets hetzelfde grappig zou vinden als uh, een of andere Mongool in Flevoland. Maar wat komt het meest in de buurt qua grappen? Ja, ja wat vindt de massa leukst dan de vragen? Um... Nou ja, als ik naar mezelf kijk, dan, dan, dan is er één grap. Het maakt niet uit of ik nou tien jaar geleden voor een bedrijf stond... of in een theaterzaal... Uh, die werkte wel altijd. Maar dat is niet mijn beste grap. Maar die werkte wel altijd. Het ging over dat doven geen seks hebben. DOVEN hebben geen seks. Leiden. Aan de medische faculteit van Leiden is onderzoek gedaan naar het seksgedrag van gehandicapten. Meest opvallend resultaat is het seksgedrag van DOVEN. DOVEN schijnen geen seks te hebben. Erik de Bonschrijver van de scriptie geeft als voornaamste reden aan seks. Daar hebben ze nog nooit van gehoord. Hoor je zo, zo, zo, zo bleek aan een telefonische enquête? En dan hoor je gewoon een zaal lachen en dan weet je dat die altijd werkt. Want een grap zonder gelach is geen grap. Maar waarom werkt die grap dan, denk je, voor de massa? Wat maakt die grap zo grappig dat iedereen hem leuk vindt? Ja, volgens mij is het gewoon heel duidelijk wanneer iedereen moet lachen. Qua intonatie zit hij goed en qua eh, eh, seks, daar hebben ze nog nooit van gehoord. Er zit, een soort, een, soort, ja, hoe zit dat dan? een soort duik in of zo met je stem. En het is voor de zaal gewoon nu. Mond open en lachen. Dat, dat is bij deze grap volgens mij wel heel essentieel. Maar als je hem in het Chinees zou vertalen, zouden ze hem daar dan denk je ook grappig vinden? Ja, dan daar, daar, daar, daar geef ik dus van, van al mijn grappen geef ik dan deze grap wel de meeste kans. En niet, nogmaals, niet omdat ik dat de leukste grap vind... want ik, ik heb heel veel grappen waar minder hard om gelachen wordt... die ik zelf veel leuker, veel intelligenter en veel mooier vind. Maar dit is wel iets wat makkelijk te begrijpen is en duidelijk is. Ja. Wat zouden de ingrediënten moeten zijn voor een grap... die iedereen grappig zou kunnen vinden? Ja, Er zijn op deze wereld maar zeven verschillende soorten humor. En ik denk dat de humor die het meest wordt ge waardeert, altijd een soort verkeerde beenhumor is. Dus dat je altijd één gedachte hebt, omdat het verhaal anders blijkt af te lopen. Zoals bijvoorbeeld, um... nou ja, wat Herman Finkers uh, uh, uh, doet. Um, Herman Finkers heeft een stukje van, uh, ik, ik loop de keuken in, ik schenk mezelf een borrel in. Of nee, ik sta in de keuken, ik schenk mezelf een borrel in, de telefoon gaat, ik loop naar de kamer, ik kom terug en nu weet ik toch zeker dat ik de borrel op het Aanrecht heb gezet, maar waar ik ook kijk, geen aanrecht. Nou, ik weet zeker dat, dat die grap, daarvan weet je van tevoren al dat hij zeker gaat werken. Dat moet Herman Vinkers zelf ook geweten hebben van, dit is er een. Gewoon een, een echte traditionele verkeerde been grap. Maar is er denk je iemand die de meeste mensen echt wel grappig vinden? Nou, dan kun je, je bent dan toch wel geneigd om te zeggen, Mr. Bean, maar die vind ik zelf helemaal niet grappig. Dus dan vindt al niet iedereen hem grappig. En ik weet dat heel veel mensen daarom kunnen lachen. Ik denk wel dat Engelse humor over het algemeen in de wereld het beste ligt. Is dat nog je doel? Om één keer een grap te maken die iedereen grappig vindt? Nou, wat ik zeg, als die grap echt zou bestaan, de grap waarom echt iedereen op deze wereld moet lachen... dan wil ik hem graag gemaakt hebben. Het is bijna onmogelijk om een grap te maken die iedereen grappig vindt. Maar misschien gaat het Guido Weijers ooit nog eens lukken. Nou, dankjewel Cecile van der Grift. Wij sturen haar elke week weer op pad. Want zij stelt alle vragen die niemand uh, durft te stellen. Deze vraag was ook zomaar binnengekomen. Heeft u ook na zo'n gekke vraag? Hashtag WNL. Of u kunt nu bellen naar 0800-1121. En wie weet gaat Cecile volgende week met uw vraag aan de haal. Het is twee minuten voor half zes. U luistert er naar nu al wakker tijd voor. Het Nieuwsminuutje met Kees Dorenstein. Ja, goedemorgen. In Noord-Korea is een groot bronzen beeld onthuld van de pas overleden leider Kim Jong-il. Het is een weergave van de oud-leider op een stijgerend paard. Het beeld staat naast dat van zijn vader, Kim Il-sung, die ook op een paard zit. Beide beelden zijn zes meter hoog. Kim Jong-il kreeg ook nog postuum een eretitel. Hij is bedoemd tot opperbevelhebber. In Japan is men alweer een tijd wakker en dus een blik naar de beurs in Tokio. Deze staat ondertussen alweer 2,5% in de plus. En de Brusselse jazzlegende Toets Tielemans viert zijn 90e verjaardag met een reeks concerten in België. De Belg treedt vanaf 30 april op in Antwerpen, Gent en Dinant. Weten jullie trouwens waar dat ligt, Dinant? Ja. B bij Woesthof? Nee, ja, een studio mag ook meedoen. Uh, die Nand ligt in Wallonië. In Wallonië, vlakbij de grens, schuin onder Charleroi. Inderdaad, hartstikke goed. Die Tielemans beugde. werd vooral bekend met zijn mondharmonica. Daarmee speelde hij bijvoorbeeld de begintune van Baantje. En uh, tot zover. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Kees Dorenstijn. Het is woensdagochtend 15 februari en er is maar één ding wat u eigenlijk wilt weten als u net bent opgestaan. De file, die komt later, maar ook het weer. Ja, voor het laatste weerbericht bellen we met onze weerman Stijn van Antwerpen... die de barometer en de thermometers al in de aanslag heeft. Goedemorgen Stijn. Goedemorgen. Ja, wat doet het weer vandaag? Ja, vandaag ja, het is het toch wel weer anders. Na de ja, toch wel koude periode waarin we vorige week en de week daarvoor zaten... hebben we toch wel te maken met een ander weerbeeld deze week... Um, ja, Westcirculatie, dat zorgt ervoor dat wij terechtkomen in buien. Temperaturen die boven nul komen te liggen, dat zien we ook vandaag terug. Veel wind voor de kustprovincies en temperaturen rond de 5 graden. Nou, vooral in het uh, oosten, zuiden en uh, zuidwesten en het noorden komen wat buien voor mm -hmm. vandaag. En, um, ja, de wind die is behoorlijk dominant aanwezig. komt vandaag nog uit de noordwestelijke richting dan zal de komende dagen meer draaien naar een ja, zuidwestelijke richting. En dat ja, blijft er eigenlijk voor zorgen dat wij in, uh, in de zachtere lucht uh, blijven. Dus ja, ook voor de komende dagen, het winterweer, dat zit er voorlopig even niet meer in. En uh, ja, het is gewoon even een anti-winters uh, uh, weerbeeld. En ook vanavond zien we de buien nog uh, tegemoet in het noordwesten van het land bij een temperatuur die rond de 3 graden komt te liggen. Een temperatuur van rond de 3 graden, en gisteren was het geloof ik 5 graden... en dat voelde best lekker na die uh, hele koude dagen. Is het eigenlijk oh. een beetje normaal voor de tijd van het jaar? Um, ja, de temperaturen waar we nu mee te maken hebben... daar nou, ligt dan iets boven normaal. Maar dat weerbeeld, en uh, ja, de temperaturen en de nichtlag... waar we nu mee te maken hebben, dat is vrij normaal... voor de tijd van het jaar, zoals je net al zei inderdaad. Ah, okay, nou... en, en ik heb nog heel even een vraag, want we hebben nu dat hele koude weer gehad, hè, ver in de min. Krijgen we dat nog terug? Volgend jaar? Uh, een echte, echte van, ja, die we de, die we de uh, afgelopen twee weken hebben gezien... dat zie ik voorlopig niet meer zitten, omdat ja, ook de zon die wordt natuurlijk uh, steeds sterker... naarmate we meer het voorjaar ingaan. En ja, sneeuw heeft dan natuurlijk ook niet zo'n grote overlevingskans meer... En uh, ja, mocht er echt weer zoiets aankomen... dan moet er wel iets heel raars gaan gebeuren. Maar een enkele nacht met nachtvorst of een, uh, of een dag met sneeuw... dat sluit ik, uh, dat sluit ik voor, vooralsnog niet uit. Want uh, ja, er is wel eens voorgekomen, dat was in 2004... dat we toen uh, in maart zelfs nog uh, te maken hadden met een halve meter sneeuw. Dus uh, ik sluit voorlopig nog helemaal niets uit... Maar een echte periode van temperaturen record laag. Nee, nou, dat zie ik echt niet meer zitten. Nou, dat uh, klinkt logisch. Als een echte weerman sluit je uiteraard niets uit. Ik als een uh, totale leek denk dat uh, de winter echt voorbij is... dat we binnenkort gewoon met slippers hier in de studio zitten. Stijn van Antwerpen vanuit Drenthe, dankjewel voor het laatste weerbericht. Lef moet lonen, zo heet de nieuwe ondernemerswebsite van de VVD. En de initiatiefnemer voor deze website is zelfstandig ondernemer Onno Aarde. Onno is dit uur, dit uur bij ons in de studio. Nogmaals, Goedemorgen. Ja, uh, nogmaals, goedemorgen. Lef moet lonen, bestaat nu een, een kleine week. Ge wat gebeurt er nu op de website? Uh, er gebeurt uh, ja, zichtbaar niet zo gek veel. Ja, dat is natuurlijk raar om dat meteen te zeggen. Maar uh, wat wel gebeurt achter de schermen is dat heel veel ondernemers uh, hun vragen nu uploaden. En wij zorgen dat Kamerleden die vragen ook krijgen. En zodra we het antwoord van het Kamerlid hebben, plaatsen we vraag en antwoord bij elkaar. En daar kunnen dan weer mensen op reageren. Dus er wordt nu ook al op bestaande vraag-antwoord combinaties gereageerd. En wat voor vragen zijn dat dan? Nou, Het gaat heel veel over regeltjes, toch? Ik heb het ook gisteren in de pers eh, genoemd, uh, het, het meldpunt. Hè, het is een beetje een meldpunt voor overlast tegen regels. Hè, uh, en dat, zo gepositioneerd uh, bleek er ineens ook uh, buitengewoon veel meer bezoek op uh, de site te komen... dan uh, wat we daarvoor zeiden, hè, dat kortste lijntje naar Den Haag. Dus het, het is, vanaf heden is het het meldpunt voor overlast tegen regels. Lef moet lonen. Uh, ja, en Dat zijn regeltjes variërend van... van uh, ja, Dat heet met een moeilijk woord precario belasting. Dat is dat als je een ondernemer bent en je hebt twee luifeltjes voor je hotel, dan moet je per luifeltje moet je 20 euro betalen aan gemeentebelastingen. Nou, heel veel ondernemers vinden dat natuurlijk onzinnig. Die denken, ja, waarom niet 22 euro of 18 euro of liever eigenlijk helemaal niks. Uh, het gaat ook vaak over arbeidsrecht. Uh, uh, uh, dus uh, mensen die uh, uh, personeel willen inhuren... maar dan tegen VAR-verklaringen aanlopen. Er schijnen er vier verschillende varianten van te zijn. En kan dat niet minder? Uh, dat, dat soort vragen. Dus heel veel um, ja, concrete problematiek... die te maken heeft met regeltjes... Wat ook binnenkomt, op lef moet looden, maar laat dit vooral geen aansporing zijn: dat zijn wijdse vergezichten over hoe het met Nederland verder moet. He, bijvoorbeeld. Uh ja, dat was iemand die stuurde een vraag in uh, of, het, uh, of de VVD niet een einde kon maken aan uh, al die polen hè, die in, uh, onze baantjes inpikken. Nou, dan verwijs ik dus door naar onze collega's van dat de andere meldpunt Dat is andere meldpunt. daar hebben wij, Dat vinden wij als, als VVD, en ik zeg nu even wij, maar wij als LEF moet lonen, wat minder constructief en wat minder uh, prettig. Ja, um, dat is dan minder prettig. U bent zelf ook ondernemer. Uh, tegen wat voor dingen loop je zelf aan? Ja, dat is heel geestig, uh, Vooral de hoge kosten die het uh, uh, die, die met zich meebrengen. De, de oprichting van een BV. En nou is er per 1 juli een nieuwe. Uh, uit mijn hoofd per 1 juli hoort, maar een nieuwe regelgeving opkomt. Ja, alweer regeltjes. Maar die regeltjes hebben we dan tot doel om andere regeltjes op te heffen. En dat is dat je makkelijker een BV kunt starten. En ik ben ja, op onverklaarbare wijze eigenlijk uh, vorig jaar ben ik eigenlijk te vroeg begonnen met mijn BV. Dus het kost allemaal wat meer en je krijgt met enorme boekhoudkundige verplichtingen te maken. Dus daar loop ik persoonlijk nu tegenaan. En wat zou u nou zelf aan het kabinet willen vragen? Ik ben ineens een u geworden. Ik weet niet wat er gebeurd is de afgelopen uur. Maar uh, we begonnen zo leuk uh, met jou en jij. Maar uh, wat zeg je? Je bent, uh, je bent natuurlijk zelf ondernemer. Hè? Ja. Heb je niet zelf een vraag aan het kabinet? Nee, nou ja, dit is dus niet vragen aan het kabinet. Hè. Het is vragen en suggesties voor de Tweede Kamerfractie van de VVD. Wat zou jij de... aan die Kamerleden willen vragen? Um, nou, ik heb persoonlijk niet zo gek veel vragen... die ik op die site zou uh, willen zetten. Omdat ik het geluk heb om wat Kamerleden wat persoonlijker te kennen. En je kan via uh, uh, de band, zullen maar zeggen, wel achter van alles uh, komen. Maar um, ik... Ik merk vooral in gesprekken die ik heb met ondernemers dat ze helemaal niet weten waar ze terecht moeten in Den Haag. Dat, dat is eigenlijk meer mijn driver geweest om die website Lef moet Lonen te, te starten. Tot slot, je zijn net wat onherbiedig, ook wat blogjes op de site. Wat voor blogjes zijn er dan? Beginnen we mee, kameran. We zoeken nog bloggers. Is er is ook nog bloggers. Um, maar uh, daarover straks meer na afloop van de uitzending. Uh, nee, nee, Het gaat over uh, de visie op ondernemersklimaat van Nederland. Bijvoorbeeld wie zich heeft aangediend is Hans Biesheuvel. Hè, de voorzitter van MKB Nederland. Of MKB Nederland ondersteunt dit initiatief van harte. Die vinden het natuurlijk erg mooi. Weer een extra lijntje naar Den Haag. Uh, ik sluit niet uit dat Hans uh, Biesheuvel binnenkort een keer een, een, een sweeping statement uh, maakt uh, uh, op onze site Lef Moet Lonen, om, om dus ondernemers te, te, ja, te motiveren om, um, uh, laten we zeggen, tegen de regels in te druizen. Nou ja, tegen de regels in te druisen, maar de regels een beetje uh, naar hun hand te zetten. Maar dan straks praten we nog één keer met je over Lef Moet Lonen. Wekelijks spreekt politiek stratege Duke Hoogland zo rond de klok van acht over half zes. En dat is precies nu een column uit in Nu al wakker. Deze week kan hij wat grof uit de hoek komen. Mocht het ooit tot rasserellen komen, wat ik dus echt niet wil, dan hoeft daar niet bij voorbaat een negatieve werking van uit te gaan. Wij moeten de immigratie van joden stoppen. We moeten de synagogen afbreken. En ik ga er als eerste met cement en stenen heen om die synagoge dicht te metselen. Want Nederland is voller dan vol wat betreft niet-westerse allochtonen... en vooral van Joodse afkomst. Joodse scholen mogen niet langer worden opgericht... en ongelijke gevallen hoeven niet gelijk behandeld te worden. Wij lijden in dit land aan een gelijkheidssyndroom. Ongelijke gevallen hoeven niet gelijk te worden behandeld. Het Jodendom is een ongelijk geval. Daarom behandelen we het Jodendom anders. Geen joods onderwijs dus. Dat is het principe. We hebben een groot probleem met Joden in Nederland. Oeps, verkeerde groep. Ja, sorry. Dit waren teksten uit 2004 en 2005 en 2006... waar ik Joden zei, daar bedoelde ik dus moslims. Het is onacceptabel als een meerderheid van de steden in Nederland niet blank is. Onacceptabel. Wij hebben een gigantisch probleem met Polen in Nederland. Het loopt de spuigaten uit. Ik ontzeg niemand een gezinsleven. Ook de Hongaren niet. Ze mogen trouwen. Ze mogen samenwonen. Alleen niet in Nederland. De demografische samenstelling is een probleem. Alles wat er naar Nederland komt uit Hongarije en zich voortplant. De Nederlandse cultuur is duizend keer beter dan het katholicisme. En ik waarschuw u voor een gevaar. Het katholicisme. Ze doet zich voor als een religie, maar heeft als doel overheersing van de wereld. In noodgevallen moet de, politiek, uh, de politie met scherp op Hongaren schieten. En de grenzen moeten dicht. Geen Joden-Nederland meer in. Veel Polen-Nederland uit. En denaturalisatie van de katholieken. En Mark Rutte mag geen staatssecretaris worden. Onder geen beding. Als hij dat wel wil, moet hij de helft van het regeerakkoord verscheuren en weggooien. Ik heb genoeg van Sinterklaas. Verbied het Zwarte Pieten. Ik zei niks. Nee, ik heb het alleen ingesproken. Anderen hebben het gezegd. Maar niet iedereen kan zomaar alles over mij zeggen. Maar je moet wel alles kunnen zeggen. Waarom drinken we de onderdrukking op? Het is onwenselijk dat Amsterdam 177 nationaliteiten heeft. Eén is ruim voldoende. Anders gooien we haar het land uit. Weet je wat? Gaan jullie er allemaal maar uit. Dan kan ik tenminste rustig volksvertegenwoordigen. Ook de Tweede Kamer moet eruit. Eentje is meer dan genoeg. Ik zet heel Nederland gewoon op marktplaats. En als de duvel biedt, verkoop ik het. Ideologisch vind ik het object van Islam PVV een fout. Kees en Ahmed, goeiemorgen en blijf wakker. U hoort een uitgesproken column van politiek strategie. Duco Hoogland. Het is inmiddels elf minuten over half zes op de woensdag en woensdag is ook de dag dat de weekbladen uitkomen. We hebben ze alvast voor u doorgenomen. Laten we beginnen met de nieuwe revue. Achter de kleedkamerdeur. Zo heet de biografie over Hans Kraai junior die vandaag uitkomt. Nieuwe revue interviewde de blonde voetbalpresentator. De 52-jarige junior legt nog één keer uit dat men niet over zijn vader moet beginnen. Frits Barend vindt hij geen leuke man en vroeger stond de deurwaarde regelmatig voor zijn deur. Tegenwoordig eet hij wel eens een paar maanden met zijn uh, Sofie in een uh, sterrenrestaurant. Eens in een paar maanden doen ze dat. Ja, eens in een paar maanden. Een paar maanden in een sterrenrestaurant. Uh... Het zou iets te duur zijn, hè? Hij schaamde zich hier al voor. Uh, een interessant uh, en grappig uh, gesprek met hem. Uh, Bram van der Kolk. Zegt die nou u wat? Dat is de man die in Nieuw-Zeeland is opgepakt. Hij maakt onderdeel uit van een mega-upload-kliek. Lange gevangenisstraffen hangen boven het hoofd van de heren. Zo ook boven die van de 29-jarige Zoldenaar. Rufu ging op zoek naar zijn sporen in Nederland. Hij zou een ingetogen en saaie familieman zijn... die in 2010 maar liefst 2 miljoen euro verdiende. Zijn beeldschone vrouw Asia Akjaoli, die mist haar meganeurd. Angelina Jolie gebruikt haar roem om namens de VN vergeten conflicten onder de aandacht te brengen. En ook in haar regie buurt over een film over de oorlog in Bosnië. Met een kast uit alle landen van voormalig Joegoslavië doet ze dat. Daarom interviewt Vrij Nederland haar deze week. En in Berlijn is ze uitgesproken. Zo zegt ze, er had al lang voor Srebrenica een interventie moeten zijn. Ook in HP De Tijd staat een interview met haar. Waarom komt die linkse samenwerking er niet? Nou, wij zouden u heel veel redenen daarvoor kunnen geven... ongetwijfeld ook onze stuurgast onder aarde. Maar Vrij Nederland vraagt <laughs> zich dat wel echt af. Heb je even. Eh, heb je even, precies, die linkse samenwerking. De merknaam Een ander Nederland wordt door zowel Job Heen als Emil Roemer... als Jolande Sap gebruikt. De directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks... die denkt een oplossing te hebben. Ze moeten eerst in twee partijen uit. Een sociaal-liberale partij en een ouderwets socialistische partij. HP De Tijd vindt het de grootste tijd om aandacht te besteden aan alle verboden. Ze koppen de koffer, je mag ook niks in dit land. En toch mag er meer dan we denken, Cameron. Wij mogen bijvoorbeeld een werkster gewoon zwart betalen. Zomaar? Dat daar mag zijn geen zomaar. regels voor? Daar zijn geen regels voor. Nog geen minimum bedragen. Ongetwijfeld, maar daar moet je en over alle andere verhalen de bladen lezen. En dan moet je in dit geval HP De Tijd uh, lezen. Want uitgebreide deze verhalen vandaag uh, in de bladen... En u hoorde hem al even er doorheen. Dat is Onno Aarde, die zit bij ons in de studio deze ochtend. Een zelfstandig ondernemer Die is gestart met een nieuwe website Lef moet lonen. Eerder dit u vertelde hij al over de site. Voor de mensen die net inschakelen, want het is bijna kwart voor zes... en steeds meer luisteraars op Radio 1. Lef moet lonen, wat is dat voor website? Ja, www.levmoedlonen.nl is een website die beoogt om de politiek dichter bij de ondernemers te brengen. En uh, hoe doen we dat? Dat is door uh, ondernemers gewoon ruimte te geven om hun vraag aan de politiek te stellen. En met name aan de ondernemerspartij van Nederland, de VVD. De VVD heeft 31 Kamerleden. is de grootste partij van Nederland. Mocht de premier leveren. En uh, al die 31 Kamerleden zijn eigenlijk wel benieuwd. Wat, uh, wat ondernemers in Nederland echt bezighoudt. Maar ja. zitten, zitten die politi politici wel te wachten op al die vragen van ondernemers? Je hoort het me net zeggen. Dus uh, uh, ik heb uh, een, een lijntje met uh, uh, een aantal van die Kamerleden. Maar ook met Stef Blok, hè, de fractievoorzitter. Die uh, heeft uh, gezegd het initiatief te ondersteunen. Het is dus niet van de VVD, voor de goede orde. Hè. Het is van lef moet lonen en dat wordt ondersteund door de VVD... en ook door de fractie. En die zegt, nou ja, goed, uh, als jij vragen opstuurt... dan hou ik uh, de fractie eraan... dat ze binnen afzienbare tijd gewoon met antwoorden uh, komen. En dat is ook niet zo heel gek, hè, want uh, die Kamerleden zitten namens ons in de Kamer. Het zijn volksvertegenwoordigers. En uh, bij de VVD geldt dan dat nog in versterkte mate... dat ze eigenlijk ondernemend Nederland vertegenwoordigen. En waarom is het zo nodig dat ondernemers de vragen moeten kunnen stellen aan hun? Nou, dat hoeft niet per se. Ik bedoel, er staat geen, uh, het is geen regel om het zomaar te zeggen. Hè? Want daar wilden we juist vanaf. Maar uh, wie dat wil en zich een beetje minder goed beluisterd voelt in Den Haag... denkt van, nou, Den Haag is toch wel heel ver weg, hoor. Die kan gewoon heel simpel terecht op die, op die site. Je zou kunnen zeggen, het is, uh, ik zei het al eerder, een meldpunt. Het meldpunt van de VVD, althans uh, namens de VVD, voor klachten over regels. En met wat voor vragen kun je dan terecht? Nou, niet te concreet. Ik, we kregen één vraag die we er maar uitgefilterd Dat ging over de hoogte van het hek van de buurman. in Oorschot, geloof ik. Moeten ze naar de rijdende rechter? Dan moeten ze naar de rijdende rechter. En liever ook geen uh, al te abstracte vragen. De politiek moet iets doen aan. Nou ja, ik noemde het eerder al. Uh, toen nog minder luisteraars kennelijk luisterden. Uh, iets doen aan de, al die uh, verdoemde polen. die de, de, onze banen inpikken en zo. En dan zeggen wij van moet Lonen. van uh, daar bestaat al een meldpunt voor. Uh, uh, wij kiezen er eerder voor om een wat constructiever, wat positiever uh, meldpunt uh, uh, in het leven te roepen. En dat zo kun je lef moet lonen eigenlijk wel zien. Dat meldpunt lef moet lonen, is dat uniek in Nederland? Ja, volgens mij wel. Ik, uh, ik uh, krijg dat wel te horen. En op Twitter, hè, ik zit als ono 47 op Twitter. Ape, nee, Apenstaartje ono 47 nee, moet ik dan uh, zeggen. Inderdaad. Um, en als Apenstaartje lef moet lonen trouwens ook. En uh, daar zie je veel reacties op terugkomen. En uh, dat is een groot leuk initiatief en wat fantastisch. En dat kennen we nog niet, terwijl het zo simpel is. Wanneer is LEF moet lonen een succes? Um, als we een regelmatige stroom hebben van vragen door ondernemers. En als we in staat zijn om de site eigenlijk uit te bouwen... tot iets wat het stiekem ook nog is. Daar hebben we het niet eens over gehad. Uh, dat is een inspiratieplatform. Ondernemers kunnen namelijk ook nog hun innovatie... Delen. En als ze zeggen, nou, dit heb ik bedacht om de in in Nederland innoverender te maken. Dan kan dat op, nou, zeg maar even Twitterlengte, kan dat uh, worden ook geüpload. Mm -hmm. Nou, er komt dan een rijtje innovaties op die site te staan. En daar kunnen mensen weer op reageren. Hè kudos geven, zou ik maar even zeggen. He, een positieve een regeren. soort forum dan met dit? Dan wordt het een soort forum. En uh, Ik zag al wat de wat, uh, wat innovaties uh, langskomen. Zoals? Uh, er is iemand die heeft een... Uh, uh, oh ja, een vorstbestendige wissel bedacht. Er uh, is dus een ingenieursbureau. En die heeft een vorstbestendige wissel bedacht. Wat hebben we nog meer nodig? Uh, wat hadden we vorige week nodig? Nou, de Weerman uh, heb je goed beluisterd. En die zegt dat het, de kans heel klein is. Uh, heb ik hem horen zeggen. Dat er steden to, uh, toch nog uh, wordt gehouden. Maar goed, Precies. voor volgend jaar. Dit is Lef moet lonen. Daar ben je volop mee bezig. Daar heb je enthousiast over verteld. Uh, je bent <laughs> je. als zelfstandig ondernemer bezig. Kunnen we nog andere dingen verwachten dit jaar van jou? Ja, ja, ja. Uh, ik geef wat communicatieadvies en zo. Dat, dat, dat blijf ik ook wel doen. Maar waar ik erg trots op ben, is dat ik eindelijk schrijver uh, word. Uh, in juni verschijnt mijn eerste boek. Je gaat over heel wat anders. Het gaat over het uh, hebben van een tweede huis in Frankrijk. En hoe dat je leven... Uh, verrijkt. Op een mild humoristische manier, hoop ik zelf. Nou, daarover ben je ongetwijfeld uh, weer uh, bij ons van de partij... of op andere nou. plekken om over te vertellen in juni. Dank je wel voor je komst naar de studio om te praten... over de website Lef moet lonen. Onal aarden. U luistert naar Nu al wakker op Radio 1. Het is 12 minuten voor zes. En het zou een enorme klap zijn voor onze economie... Tenminste, de sluiting van autofabrikant Netcar zou dat zijn volgens de vakbonden. En de bonden zijn niet de enige die er zo over denken. Nee, want zo denkt ook PvdA Tweede Kamerlid Paulien Smeets erover. Zometeen praten we overigens ook met een medewerker uh, van Netcar. Maar laten we het eerst uh, uh, hebben met Tweede Kamerlid Paulien Smeets over deze kwestie. Want vanavond is er een speciaal debat in de Tweede Kamer. Die moet dan de toekomst zeker gaan stellen van 1500 werknemers. Goedemorgen Paulien Smeets. Goedemorgen. Wat is volgens u de oplossing om Netcar van de ondergang te redden? De allereerste plaats, en daar moeten we een uiterste inspanning voor leveren: dat is om een nieuwe partij te vinden die de fabriek uh, wil openhouden. En wat voor partij zou dat kunnen zijn? Nou, dat, uh, uh, het mooiste zou zijn natuurlijk als je denkt aan een, uh, aan een autofabrikant. Omdat uh, de uh, know-how van de mensen en de inrichting van de fabriek daarop is afgestemd. Maar uh, ik denk dat je niet alleen uh, je ogen moet sluiten om naar auto's te kijken... maar dat je ook verder kunt kijken. Dus liefst in de automotive. Maar ik kan me ook voorstellen dat er uh, nog uh, meerdere zaken zijn die interessant zijn. Nu ging ik vorige week het uh, hardnekkige gerucht dat een Duitse grote autofabrikant wellicht interesse zou hebben. Zelfs misschien met premier Rutte om de tafel zou zitten. Uh, maar daar weten we niets van? Nee, daar weten wij als uh, Kamer niet van. Daarover zijn we ook niet ingelicht. Dus uh, dat is iets wat ik uit de krant heb begrepen. Maar wat vervolgens door BMW ook is ontkend. Ja, en, um, Is het eigenlijk wel een taak van de overheid om uh, op deze manier te gaan helpen? Op zoek te gaan naar bedrijven? Nou, ik denk wat uh, van belang is, dat wij stimuleren dat NETCAR samen met de eigenaar Mitsubishi, dat zij zorgen voor een andere partij. En dat moet je stimuleren en daar moet je voorwaarden voor scheppen. En ik denk dat het uh, heel goed is als de overheid probeert goede randvoorwaarden te scheppen. Ik denk dat dat zeker een taak is die ligt bij uh, de Rijksoverheid, bij de provincie en bij de gemeente Sittard-Geleen. Aan wat voor voorwaarden denkt u dan? Nou, ik kan me voorstellen dat het gaat over het, uh, uh, denk even na, over een overbrugging, hè? De Mitsubishi heeft gezegd, wij gaan stoppen op 1 januari 2013. Dan moet er een nieuwe partij komen. Nou, dan zal er uh, wellicht een, een, een, een periode tussen zitten. Nou, hoe gaan we die periode overbruggen? Hoe gaan we de mensen uh, uh, weer klaarstomen voor uh, hun nieuwe taak? Dat soort zaken, dat moet allemaal georganiseerd worden. Daar moet over nagedacht worden. En daar kan de rijksoverheid bij uitstek uh, uh, bij helpen. Nu gaat uh, eind deze maand Maxime Verhaag ook naar Japan om te overleggen met ja. Mitsubishi. Uh, wat zal er uitkomen, denkt u? Nou, laat ik dit zeggen. Wat voor de Partij van de Arbeid van Belang is... dat uh, daar Mitsubishi uh, gestimuleerd op, op alles op alles te zetten... dat moet uh, onze visiepremier doen. Maar ik denk dat het, uh, zoals wij dat dan zeggen... ook in Limburg, chefzakken is. Dat betekent dat wat ons betreft... de minister-president zich ermee moet bemoeien. Maar die roep om de minister-president, moeten we daar een beetje mee ophouden? Want de minister-president moet zich met alles bemoeien zo ongeveer. Ik denk dat het van belang is voor 1500 mensen, voor de regio, dat de maakindustrie behouden blijft. En ik denk dat dat het waard is, dat de premier uh, zijn contacten gebruikt en uh, afreist naar Japan... Maar wat zou dit betekenen voor de regio als NetKazaks failliet gaat? Het betekent dat uh, 1.500 mensen op zoek moeten gaan naar een nieuwe baan. En uh, nou, het zijn natuurlijk niet alleen 1.500 mensen, maar het gaat om meerdere uh, werknemers. Omdat uh, daar zijn ook toeleveranciers bij betrokken, dienstverleners bij betrokken. Dus het heeft een enorme impact voor de regio uh, en dat, uh, dat moeten we zien te voorkomen. Is ingrijpen eigenlijk niet al bijna te laat? Het ingrijpen is niet te laat. Ik bedoel, iedere hoop die er is, die moet je aangrijpen. Je moet natuurlijk geen valse hoop scheppen, dat is ook van belang. Maar uh, nou, ik kan het niet mooier zeggen als de uh, vakbondsbestuurder uh, Henk van Rees die zei, nou, er zijn een aantal vogels die vliegen erboven. En we moeten proberen zo'n vogel te pakken. Uh, de vraag is, ja, dat. Uh, dat uh, uh, laat ik het zo formuleren. Het moet natuurlijk snel gebeuren. Uh, maar uh, ja, die kans moeten we grijpen. Nog even terugkomen bij de premier. Want u zegt, uh, dit moet de chef zelf doen. De premier moet zich hiermee gaan bemoeien. Het gaat hier om de regio, om 1500 banen. Um, tegelijkertijd denk ik dan terug aan een paar jaar geleden... DSB-bank, nog veel meer mensen. En toen stak juist het kabinet de stekker er min of meer uit. Wouter Bos, de toenmalige vicepremier, die zei... Hoho, ho, hier kunnen we niets aan doen kan de overheid het wel op die manier? De ene keer denken we van, hier doen we niets mee, want dat is een bank... en nu gaat het om een autofabrikant, en dan moet de overheid ingrijpen. Kijk, we hebben als, uh, de, of liever gezegd, de overheid heeft al in 2010, eind 2010... Uh, aangegeven, wij willen meezoeken naar een uh, partij die naast Mitsubishi gaat... Produceren. Dat uh, doet een zogenaamde taskforce, we het een werkgroep. En in die werkgroep werkt ook het departement van economische zaken, landbouw en innovatie mee. En uh, dat, ik denk dat dat goed is, want uh, wij hebben uh, ambassadeurs in de diverse landen zitten. Hè, buitenlandse posten, buitenlandse posten. Uh -huh. En zij kunnen zoeken naar geïnteresseerde partijen. Dus ik vind dat helemaal niet vreemd dat een overheid hier zich mee bemoeit. Nou, vandaag gaan de werknemers ook nog eens protesteren. Ze komen massaal ja. naar Den Haag toe. Wat verwacht u vandaag tijdens het debat? Ze zijn onderweg, denk ik, zo'n beetje. Ze zijn op het starten, ja. Ze zijn inderdaad al aan het opstarten. Het is natuurlijk een lange reis vanuit het zuiden van Limburg ja. naar Den Haag. Um, wat verwacht u vandaag in de Tweede Kamer? Nou, ik, ik denk dat we eerst uh, vanmiddag op het Malieveld weer zullen luisteren naar, uh, de, uh, naar de werknemers. Dan uh, kunnen ze nogmaals vertellen hoe zij de situatie zien. Want we hebben het nu natuurlijk telkens over die uh, nieuwe partner. Dat is van belang, die werkgelegenheid behouden. Maar mocht het onverhoopt zo zijn dat dat niet gaat lukken, dan moet er natuurlijk een goed sociaal plan zijn. Dat wil zeggen, de mensen moeten in ieder geval weer goed uh, uh, opleidingsbudget meekrijgen om... Te kunnen verkassen, om het zo maar te zeggen. Dus die vertrek, die, dat sociaal plan... is enorm van belang. Nou, Daar zullen we ook uh, vanmiddag over spreken... met elkaar op het Malieveld. Nou, en vervolgens gaan we vanavond... om zeven uur het debat aan... in de plenaire zaal in de Tweede Kamer. Nou, dank u wel, PvdA Tweede Kamerlid... Pauline Smeets. Zoals u net al aangaf, hoopt u vanmiddag... met werknemers van Netcar te spreken. Wij doen dat nu alvast. Ja, want Netcar-medewerker Roelof Haukes... vertrekt zometeen al met de bus uit Born... naar de... Den Haag, om te voorkomen dat hij zonder werk komt te zitten. Roelof, goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij de spandoeken al klaarstaan? De spandoeken staan klaar. En, en ja, de mensen zijn gereed tot, uh, tot een actie richting Den Haag. En, en wat, staat er, uh, wat staat er op de spandoeken? Uh, hou netkaar open, is de vraag, uh, richting Den Haag. En uh, ja, ze zullen toch voor ons wat kunnen betekenen, denk ik. Uh, en zeker, ja, wat mevrouw Slees net al aangaf... Uh, is het zeer belangrijk dat uh, de heer uh, die kant op gaat ook, met de minister-president Rutte? Want uh, daar zijn de Japanners toch best wel uh, gevoelig voor. Ja. Uh, voor ja, hoe hoger het eigenlijk is uh, bij de Japanners, hoe, uh, hoe belangrijker eigenlijk uh, voor hen. Dus daar zal wel een, uh, ja, een beetje nadruk op mogen gelegd worden van hoe belangrijk het is hier, en zeker hier voor de regio. Ja. Want het is net wat gezegd wordt: 1500 man. Mm -hmm. Ja. Het zijn 1500 gezinnen plus de toeleveranciers. Ja. Ik denk dat we toch richting uh, 4.000, 5.000 man gaan. Jullie gaan nu met een hele hoop mensen naar Den Haag vandaag, hè? En we zullen met een naar schatting 12 tot 1300 man we zullen richting Den Haag vertrekken. Dat zal uh, gedeeltelijk zijn met bussen. Um, 20 tot 25-tal bussen open vol te krijgen. Maar daarbij ook nog de auto's die bij ons geproduceerd zijn, de zogenaamde Company Cars. Precies. Die, die zullen dus ook. Uh, ja, de modellen die we dan bij ons maken, de Colt en de Outlander. Ja. Die, daar zullen ook een 90 tot 100-tal auto's zullen die kan gaan. En waar ga je zelf in rijden? Uh, ik ga zelf met een bus mee, want dan moeten er ook namelijk uh, busbegeleiders zijn. En uh, via de vakbonden, waaronder dus ook het CNV, uh, zijn de kaderleden opgeroepen om. Uh, ook een beetje orde en uitheid in de bus en de mensen te registreren die meegaan. Dus uh, Duidelijk. dat is wel heel belangrijk allemaal. Duidelijk. Roelof, je bent werkzaam bij NETCAR. Stel dat jij het voor het zeggen zou hebben. Jij mag straks iets tegen Maxime vragen zeggen. Wat zou je dan hem adviseren? Ik zou Maxime adviseren om toch even goed te denken. Uh, 1500 uh, medewerkers waarvan velen nogal uh, ja, tientallen jaren uh, bij NETCAR aan het werk zijn... Het uh, be beste jongetje van de klas van Mitsubishi, wat altijd gezegd is, ja. uh, zo flexibel als wat in de mensen. En ja, om dat te sluiten, toch een vraag daar neer te leggen: van, hoe kunnen jullie nou besluiten om de beste favoriet die jullie hebben, om die te sluiten? Maar dat, dat is een vraag die dan Maxime Verhagen aan Mitsubishi moet stellen. Moet ja. er niet meer gebeuren? Ja, wat moet er meer gebeuren? Uh, uh, uh, dat mag toch wel uh, ja, ook onderhandeld worden. Wat mevrouw eh, Smeensen al zei, bijsluiting eh, over een goed sociaal plan. tot medewerkers omgeschoold kunnen worden naar eh, een, een volgende baan. Maar wat als het niet lukt als er om een nieuwe over- en overnamepartner te vinden? Wat, wat zal er dan moeten gebeuren? Ja, dat sociaal plan zal dan heel, heel goed scherp aangemaakt moeten worden. tot we toch eh, goed begeleid worden naar een nieuwe baan. Ik ben zelf 36 jaar werkzaam daar. En. Eh, ja, wat gaan we hier nou doen? Ja. Tot slot. Dat, dat is de, gro de grote vraag die bij de meeste, bij de meeste mensen leeft. Roelof, tot slot. Wat, wat zijn de leuzen die jullie vandaag gaan scanderen? Heb je een pakkende? Nou, een, een pakkende zou zijn van ja, hou net open. Denk aan Limburg, lijkt mij ook aan. En... Ja, steun ons in de, in de zoektocht, zeer zeker waar we eigenlijk voor gaan... in een zoektocht naar een overname van Netcar. Nou, we wensen jullie heel veel succes vandaag op het Malieveld in Den Haag. Roelof Haukers, dankjewel. je En uh, zometeen gaat hij dus demonstreren op het Malieveld... samen met uh, 1200 andere mensen van Netcar. U hoorde onder andere Raymond Sluiter en André Van Duin bij ons in de uitzending... maar ook onze studiogast Onno Aarde. Onze uitzending zit erop met vandaag de dag zijn we over een uur weer terug. En dan heb ik het over WNL en om half zeven hier op Radio 1. Avondspits, een wakkere dag. Nu al wakker. WNL, nieuws in de nacht.